U luistert naar Dialectofoon, het interessante praat- en spelprogramma over uw eigen streektaal. Elke zondagochtend van 10 tot 11. Dialectofoon, bij Viva, doodgewoon. Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 415e aflevering van Dialectofoon op uw streekradio Viva. We gewoon nog je weer naar verleden zondag. Want we dan toch nog heren willen weten met welke middeltjes dat ze vroeger de kinderen deden, deden eten. Je weet wel, daar waren altijd kinderen waar dan niet geren, of dat geen goesting in kan. En dan vonden ze van alle zijden dat toch te doen. En nee, nee. de vraag is, welke middeltjes waren dat wel? Wel, komen we dan een keer weer op de materaan. De vraag is, kinderen gaan materaan uit de streek, waar waren er in als materaan? En wat deden ze dat dan juist? En we vroegen ook naar de vervollediging van de uitdrukking: Danacha Netenman, Esaha, was aan den doen, ik kan vrije tekenen, Esaha, de vervollediging daarvan. En dan hebben we een hele serie uh, nu vragen, andere vragen, waarop de Gaal toch een antwoord moet weten. We hebben het over Allo Verand, dat is nog zoiets dat je vroeger veulen: Allo Verand. Wat kun je al overhand doen? Wat is dan de betekenissen van weten? En gebruik dat woord kun ik je in de zin. En dan een vraag voor de katers. Pakken dan al, zeggen de man. En wat wil dat juist zeggen? Pakken dan al. Wat is overzet zijn? Ik ben overzet. En welke betekenissen uit het werkwoord oplaan? Opleiden, oplaan. Hoe noemden ze vroeger het veusschrift van een dokter? Het veusschrift van een dokter. En welke naam gaven de mensen in Brabant aan een venster dat rond was? Een rond venster. Daar waren uitschijnt meer benamingen voor. We hebben dat vroeger nog een keer gevraagd en geen reactie op gekregen. We gaan even terug naar het spel en vooral naar het, het dobbelspel. En op zo'n uh, elementje, daar zit een oogsken in. En de vraag is: hoe noemen we het oog in een dobbelspel? Het dan een naam, twee oogsken. Noemen we dat een, een oog of zijn dat andere woorden? Het uh, wederkerig werkwoord abbepazen. Abbepazen, zich bedenken. Bepazen. In welke betekenissen gebruiken we dat. En uh, wat betekent de wending ik kan maar niet ophaven? Uh, wanneer zegt men dat? De? Ik kan maar niet ophaven. Dus hoe kan wederkerig werkwoord. En wel eens zoeken naar varianten ...voor wat dat ze in de algemene taal noemen. Uitvaren tegen iemand. Uitvaren tegen iemand. Een accident, we weten allemaal wat dat is. Het verklaanwoord een accidenteken. En wat is de betekenis daarvan? In welke betekenis gebruiken we dus een accidenteken? Wat kan een accidenteken zijn? Wel is het niet met het werkwoord opbugen? En in welke zin gebruikt de Brabander opbugen? Ophogen. En hoe zeggen we in Brabant dat iemand geen oor naar iets heeft? Hij heeft er geen oor naar, zeggen ze in de algemene taal. En hoe vertellen we dat op zijn assen, bijvoorbeeld? Wat werd er bedoeld als je zei: het, ik zou malheuren doen, of ongelukken doen, dat zeggen ze ook, of malheur doen, wat betekent dat juist? Wij noemen de uitdrukking buiten zonder bassen. Wat is dat precies als je een bad zonder te bassen? We zoeken naar wendingen en uitdrukkingen rond het woord goed. Goed. Kinderen uitdrukkingen met dat woord goed. En dan hol. Het naamwoord liever hol. Kan ook substantief zijn. Een hol. En in welke, of welke uitdrukking kunnen we daarmee vermen. Wat betekent de uitdrukking? Gooit daarmee naar een oorlog. Dat doet er nog wel een keer. Naar oorlog, gooit hem mee naar oorlog. Hoe zeggen we, bijvoorbeeld onder Frank en een beetje, dat beetje, hoe drukken wij dat op zijn Brabants uit? Er zijn meer mogelijkheden om dat beetje uh, uit te uh, drukken, om dat te vertalen, zullen we maar zeggen. En hoe zeggen wij dat de Lieverans uh, doodstil is? Hoe benoemt de Brabander het geweten? Was zij de tegen-tegendag geweten? En welke uitdrukkingen kind met dat woord geweten? Wat betekent de wending? Ik geef ma. Ik geef ma. Eh, waar werd dat gebruikt? En dus in welke betekenis? En wij vragen ook tot besluit, want we hebben een hele reeks humoristische verklaringen voor afkortingen van eh, overheidsinstelling, de PTT, later RTT. En die waren veel bekost dat die man niet zo rap waren, niet zo scheutig. En dat hij natuurlijk gewerkt op de humor van de Brabander. En dan heeft hij natuurlijk woorden opgevonden op de PTT. En dan RTT, dus de Telefoonmaatschappij. Hallo, onze eerste medewerker, Louis. Louis. Goedemorgen, Louis. En Louis. Eh, dat opwegen, dat kunnen ze ook zeggen van een... Als je goed boven en aan het terrein leidt te leeg, dan moet je eerst opgeheugd worden. Ja. Of grond opgeheugd, hè? Ja. En dan ook in kaatspel. werd dat ook veel gebruikt in de Tijd, was dat in been Altijd opgeheugd. En wat moest je dan juist doen, toch, oh, wel, Kijk, dat ging ook in punt, hè? Je ja? zegt, ik speel naar nou onder 110 de, onder de en dan, dan, dan zijn het 120, 130, ah, ja. 140, ja. altijd opuren. Ja ja, ja, ja, ja. En aanuren. Alleen ja. op opuren. Ja, ja, ja. ja. Uh, Hetzelfde nog in wiezen. Uh, dingen uh, abondants naar 9, en zijn naar 10. Ja. Opuren, ja, gewitte. Ja, ja. Opuren. Op ja, ja, ja, dat is ja. nog gebruikt, hè. Zo, hè, uur dop of zoiets, hè. Ja. Opieken. En het slechtste was dat aan aan aanpakken Pakken dan alen. Je weet als je aan Maapak pakken in kaarten in plaats van het aan uit te laten of zoiets. Ja, en dan moesten Oeger troeven? Ja, nee. Ja. Zodanig dat het slag? Ja, de slag aan A was. Ana kreeg. Ja. En dan over de rondvenster, hè? Ja. Dat was nog genoeg. Toch? In de architectuur of de dingen en osnoog. Yeah. Maar het was wel meer van toepassing als het wat op was. Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah. dat is en, juist. Joh. Ja, je doet ook heel grote cirkels in de naam Ja. Maar in, in tijd uh, was dat al wat schoender. Zo, dat past meer in de Franse daken boven. Ja. Yeah. Dat waren osnoog. Uh, eh, want dat was in onze tijd, wel, als men dat moest tekenen, wel, een tamelijk moeilijk geval. we moesten ja. nog tekenen met stenen rond. Ja. Oh, ja, dat is dan niet. Eh, het was niet alleen dat je kostte aan ovaal of waarom rond tekenen, je moest ook boom, de stenen rond tekenen. Ja, ja. En dat en moest werden, ja. de sluiten, de klavouws en, en alles zo. Ja. Dat, dat allemaal een naam. Dat zal... Maar zo had ik het kwijt, Ronne Banscher, natuurlijk de mensen die zeggen allemaal aan Ronne Banscher. Ja. Maar eigenlijk, op wat dingen is een osnoog. Ja. Uh, maar dat werd niet veel gebruikt, omdat veel mensen geen diegelschool gevolgd hebben, ze nooit meer in de van dat osnoog te, uh, te nemen. Was dat, was dat ook geen Frans woord, voor de buff. Uit de buf. Uit de buf. Ja, dat is dus een... want pas op, in, in dingen, he, eh, de, de Fransman, eh, ze zullen nooit niet zeggen, in haar schoen hier naar nice of zoiets, eh, ik woon op de mansarde. Die? Dat zeggen ze niet, want dat is gewoon. Ja. En die de mansardes, daar waren osnogen in. Ja. In zing zo in de schijnige gedeelte. Ja, ja. En dan werd daar gezegd, Jabito zuid de buff. Ah ja? Ja, ja, ja, ja, dat, is, uh, dat, dat was chiquer, hè? Eh? Ja. En en mansarde, dat is. Uh, dat is gemeen, he, yeah. zo een uh, Frans dak yeah, yeah. maar wanneer dat er in een Nierenhuis waren de schoentje daken veel schikker afgewerkt en ik weet niet of je van tijd zie je nog een keer toevallig die Oosnoven yeah. in zink uitgekleed en die stonden dan tegen de schuine kant van, van dat dak en, en de mensen, de, de, de Fransländer zeggen Jabito de omdat om het niet zo plenerend is. Ja, ja, ja. Als er één, ik woonde op de Mansard dan. Just. In de openier ze van de vis? Ja, ja, ja. A, daar stond ja. hij nog in, hè? Ja, ja, daar stond daar, daar In de openier ja. ja, ja, daar stond hij nog. He. Zo in een vieze kader en daar rond in zo. Ja, Want pas op, hè, he. ik heb een keer op een notumieafbraak zitten <coughs> passeren en dat ze anders twee schoenen gezegd hebben dat ze die groeisluugen ja, ja want dat was is jullie in zink mochten in he? zink zo, ja ja dat was voor niet gemakkelijk he? die stond daarna nog gelijk in het begin ja, ja. onaangeroerd en van boven zo frontonnen op. een fronttone doe door... versieringen hè ja ja dat was heel heel schoon gemokt he? en uh, ik zeg al eens zegt hij die, die man af van de nog dat kan ook zien. Ja, he? ja dat maar, zal nog geld wijd zijn ja, kom, laat dat nog een keer maken. Ja, dat is te veel werk aan, hè. Oh, ja, dat kost nog veel geld, hè. Ja. Maar er werd er nog gemokt zijn, Maar toch niet meer zo, zo schoon als ze in Duits mogen hè. Ja, die komen precies uit dezelfde fabriek, geloof ik. Ja, ik ja, geloof dat ook. Zo in de Jaure lekker Julien, de lekkerste dakveinsters maken. Ja, denk, ja, de, zo, ja, daar waren, ja. De, daar waren allemaal op gespecialiseerd. Ja. Een op een dak van boven te zitten zo op ze ja. van tak, weet zo ja. allemaal versieringen in zink maar de, zo is echt, echt nog het woud is nog snoeg. Ja, ja. Het is kastierlechtig. Ja, ja. Maar pas op gaat dat in... In Chiquierna is ook, hè? Of zo, uh, meer Frans ze tegen Aizen, meer Frans Ja, Daxans. zo met een klik in zo, hè? Ja, uh, en, en dat was moeilijk vandaan een, een raam in te maken in dat schoonste Ja. En dan zaten ze daar nog snoeg in. Maar dat was een schoon versiering, hè? En ja, ja, ja. Zeg, zo, wie, er had geen functie, want dat was bijvoorbeeld niet open gaan. Ja, doe, doe, doe, doe, toch, doe, doe, toch, doe, toch, doe, het het goed, doet, ja. Want die waren aan de voorkant ovaal of rond, maar aan de achterkant was een vierkante gronken. Ah ja. Om, omdat net een schruinwerker, dan zou hij LTR'en, rondwerk, <laughs> dat. Ja, dat is een ronde te maken binnen een schruinwerker. Dat is niet zo. Die hier was nee. Maar een vierkante wand maken en daar rond en of een ovaal gat in, in maken is het veel gemakkelijker om daar niet in te zitten. Tuurlijk. En de mee, ik hoor je, je, je hebt misschien Jeff de Roek, hij mag dat wel zijn. Hij heeft in school nog lesgegeven. Ja, ja, ja, dat en, klopt, dat ja. Dat was ook een ding, ja. En daar zou dat ook uh, rondwerk, rondwerk, omdat ze daar zoveel werk aan hadden, om dat in te vergeren, Zal ben. Met pin en gat en, en, ja. en zo. Ja. En, de, en de mee. maar die vandjes waren elke keer, aan de binnenkant recht te kopen, of de vierkant, of vierkantig. Ja. En dan was daar dus uh, de, de ronding in, ingemokt, plus nog verdelingen in kleinheid, want daar had nog een kruisje in ook. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar dat kom zo heb ik toch altijd gezien en getekend vuil nog. Ook al. Want als, we, als je bij decoratie ging, dan zou ik maar nou zeggen, hoe komt dat nou? Moesten wij dat allemaal een teken? Want toen ja. moest een valse een op een muur, een ja. tromplui, dat ze zeggen. Ja. Dan moesten dat ook wel kunnen, hè? Ja. Met de stenen rond en alles, hè? Ja, ja. En, de me en, en dat was reguliere dingen van, van, van het examen, hè? De uit naar de buffer met de stenen rond. Ja. Een gewone raam is niet. Hè. Een ingewikkeld affair, hè? Ja. Goed, voilà. ja. Bedankt Louis voor de deskundige uitleg. Leuk, Over aan ja. uh, los doen. Tot genoegen en nog een goede zondag. Dalf, Dalf. Dalf. We kwamen uh, er niet goed tegen in het begin. Hij klinkt zo dus. Ja, maar ja, maar ik zit hier in de zon, joh. Ja, het geluid, ah. en, uh, je hebt gelijk, En, vind je dat op een is een keer gaan van dat ons nog, hè, Ja. Ik heb wel even nog van mocht in houdt joh. Serieus? Ja, ja. Maar, en, en, volledig, uh, Louis zei dat dat niet bestond rond, hè, maar volledige rond, hè. <laughs> dat kon ik wel zeggen, dat waren de fiksen dan, hè. Ah. Een uh, volledig rond, dat kun je niet, niet doen rond, hè. Nee hè. En was dat zo, dat rondwerk, strontwerk was? Ja, ja, dat zijn ze, maar dat was veel werk en veel trutselwerk was daar. Ja. Van daar rond zingen ze lode. Ja. in de buren, was daar ook nog boven gewoon rond gehad. Ja, heilig gehad. Maar tegen zijn ze in tijd en heilig gehad. Ja, heilig gehad, ja. Maar hetgene alle wie daar van dat auto, ja, ja, daar heb ik niet nog om maar dat waren fixe. Ja. Of anders, dat zou ook van buitenkant rond en van binnenkant vierkantig, dat was een ruim dat gerappliqueerd was zijn ze. Gerappliqueerd. Gerappliqueerd, ja dat was uh, een vierkante kader en uh, dan werd daar van buiten een repliek opgezet alleen uh, een omkadering zo van 15 mm dik en dat werd dan zogezegd met uh, met met dingen van uh, van, de, van trons uh, dan was zogezegd ja. 15 mm in dag werd daar rond mee uitgezaagd met dat gat verstand ja. Ja. dan was dat van buiten rond en van binnen was dat vierkantig en dat kostte dat toen open gaan ah ja ja, ja, ja, ja. Dat was zo Ja. Ik weet weet nou iets op voet te zeggen hè? Ja. En uh, daar komen we daar, uh, van dat veel eten doen jong. Ja, ja. Ja jong. Je kunt dat nog dat naar uitkomt ook hè jong. Juist, ja, juist. Ja. ja. En je kind er veel nog wel bij schijt ook hè? Ja. Ja. ja. En uh, je kunt deed nog overal toen kakt ook hè? Ook al. Ja. En je kind je veel eten nog met je vinger uitkomt doek, Ja. Dat kan je met je drank ook, hè. Ja. Ja. Dan, van de overzet zijn, hè. Ja. ja. De, van de overzet zijn, dat kun je feitelijk pakken ook. van ik dat dat juist gezegd, maar je kind te veel eten ook, hè. Dat je ja, ook da. overzet zijn, hè. Overeten, over, over over, eten. ja. Over, maar, uh, je kind van het werk ook overzet zijn, hè. Ja. ja. Dat je te veel werk hebt, dat, dat de mensen bij jou komen en zeggen, hè, nee, nee, nee, nee, nee, dat kan ik er niet bij pakken. Want ik ben vanavond al overzet, hè. Ja, ja. Je hebt veel werk. Ja. Van de laten, hè. Ja. Van ja. de laten. Ja, plan, ja. Daar ja, hebben we wel even meer als hier keer gedaan thuis met een jongen hond, jong. Ja, jonge bierst. ja. Ja, ja, van, van daar leren te trekken en zo, hè. Daar moest dat bierst ook opgeleerd worden, hè, Loder? Ja, ja. We hebben de drukker leren. Ja, en dat kun je met een eh, jong piet, ja, dat kun je met nog veel dingen. Je eh, kunt ook goed opladen, hè. Ja. Dat, ze, dat ze zeggen, Daan trekt een keer goed op zijn op zi, op zi, moeder of op zijn vader. Ja. dan en altijd weg. dat hebben we gewoonlijk van gezegd: he. He, De Norken naar zijn vorken of ja. norkena, he, morken, he. En, de Norken naar morken De Norken naar morken ook? Ja, ja, dat werd ook gezegd, oh, ja dat ze, dat ze goed op de moeder trekken ofzo. Of dat ze de bewegingen nemen van de moeder, dat ze naar de goede kansen. Ja, dat kan even goed nog eens naar andere kansen. Ja, ja, ja, ja. En dat oplaan, dat zijn zoveel als opleren. Leren, ja, maar ja, ja. Daar, daar doe ik ook een beetje op die betekenis, ja, en op opleren. Maar opladen tegen opleren, dat is toch nog iets goed iets, iets, iets Iet van dat verschillen. Iet. Opleren, natuurlijk met het doeven, he. Ah, ja? ja. Dat kun je opleren, maar dat is niet opladen, hè. Dat is iets uh, opladen, dat is, gewoon uh, gaan nou zeggen, hè, uh, zo, en bewegingen leren, dat een dat lusters zo, he, ja, dat is... Uh, dat ze niks gemis doen, zogezegd, hè, dat ze, dat ze de manieren, dat ze dingen volgen, wat dat gevaarlijk ja, heel een commandeer, zogezegd, dat ze oplaan, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. van dat bepaasen. Ja. Dat kun je doen, ja, eh, uh, dat ik gewoon dat doen, maar dan op plus knipperkin ik doe dat niet, hè, hij bepaalde hem, hè. Ja, ja. Ik ga maar inhouden, want, uh, je kunt dat van tijd niet weten, dat kan van tijd hier of ander een loesje zuik zijn of iets, ik heb dat wel toegestaan, maar hij bepaalde mij doet dat niet, hè. Ja, ja, dat, is een, dat is een bepaalde, hè. Van gedag veranderen. Van gedag veranderen, ja ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat neem ik hier dan nog? Ah, van dat opvoeren. Ja. Ja, het is geen wie want gezegd gezegd dat, dat is juist, maar van dingen, van de tijd is genoeg ophoegen, hè, ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, als als er na een koopdag is ofzo, dan heb je het ook opgehoog, Ja, just dat, hè. een hoger botdo. Uh, je kunt daar zelf een hoek op horen, hè? Wat is dat, eens, uh, ah, wel. Als, uh, uh, als na, na je het uh, naar hier aan het zie zet en je kunt dat niet goed aan. Dan ga je een paar tippen staan, en dan nu de hoek op. opvitten zien dat je dat kunt overklijken, he. <lacht> dat, dat je, je hoog genoeg kunt, hè. <lacht> dat ah, hoog. je. Dat je hoog genoeg kunt eh, zien, al, <lacht> Ik wil alleen maar als er iemand van jou staat, hè, luren. Ja. Dat kon ze gemakkelijk op een type staan en zeggen ik kom maar wat ophoog dat is ik ook hè? Ja, ja. Ah, van buiten zonder bassen. Ja, wat is dat? Zijn dat is een gevaarlijke mannen, joh. Dat zijn een gevaarlijke man. Ja, joh. Dat werd dik gezegd van een hond, hè. Dat van me oppassen, want dan ja. met zonder buiten eh, zonder bassen, hè? Ja, een gewoon hond. Ja, ja, dat zijn van de armelijke mannen, joh. Dat kan in dat kan een persoon zijn, dat kan in een hond zijn ook, hè? Dat ja. kan in een bier zijn ook, hè. Just. Dan eh, dat liggen zonder dat je het zelf weet, hè. Ja, ja. ja. Van dat toer stille. Ja. Dat uh, wil zeggen dat is, dat vandaag stilletjes. gewoonlijk wat er gezegd dat ik in een meisje lopen. Ja. Of uh, dat dat zo is stilletjes is dat je kopspellen kan oor, eh, vallen. Ja. Ja. Spelken vallen. Ja. ja. Voilà, ik ja. kom ja. tabelaten. Dag Loren, dag. Uh, dag Frans. Julien. Frans, goed joh. Waar kinderen dat vuil eten? Ja. ja. Dat zeggen ze dikwijls. Daar zal een toer over maar een kop eten. Ja, dat is juist. En in dat er overzit is van tijd, ja. dan is dempig op zijn assen. Ja, dempig, systeem. Ja. En oplaan, dat is opvoeden. He. Opvoeden? Oh, ja, ja, natuurlijk. Die zijn goed opgeleid en die zijn goed opgebracht. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ieden ja, ja die zijn goed opgeleid. Ja. Daar zijn ze aan dat ik heb mijn kinderen goed opgeleid. Goed opgeleid, absoluut. Ja. En dat, bepaalde, dat is simpel van mening veranderen. Ja. Ja. Zeker. Ja. En je hebt eigenlijk geklapt van, ik kan me niet, uh, ja, niet ophalen. Ja. Dat is gewoon een ziekte. Ja. Als je ziek zit, kan je me niet ophalen. Jongen. Het is geen avans. Dat wil je Als je vaak je... hebt, Ja, dat is ook zo. Ja. Als je vuik dan kan je me niet ophalen. Be weg. Ja, ja, ja. Maar als je ziek bent, moet je dan niet naar bedden krijgen, Frans? Hoe, ah, ja, ja dat niet... Vuil toch, hè. Dan Van... moet je naar bedden steken dat je dat dat niet kunt benijkomen, dat je niet kunt opstaan, hè. Kan ja, nee. maar niet ophalen. Je zet op, maar je kunt niet, niet, ja. niet beneden blijven, hè? Ja, Dat ja, was ja. vroeger de dingen, kan maar niet ophalen. Ja, ja. O, ja goed, je dan goed dan nog wel, dan nog wel, hè. Ja, ja, kost ja, maar ja, niet ja, ophalen. Ja, ja, ja, en dan uitvaren tegen iemand. Ja. Zijn neus afbuiten. Zijn ja, neus afbuiten, ja. Hij hoort niet naar iets, dat is. Hij hoort. Wacht, hij hoort niet goed vandaan kan. Ja, ja, ja. En dan eh, het lustig, want een ander moet ook nog iets zeggen. ondervragen een beetje. Ja. een een chic, hè? Joh. Ja, ondervrangen een chique ja. ja. Dat zeggen we wel op zijn assen ja. Ja. Ja. Dat is een... ah, ja, en van dat geweten. Ja. Dat wil ik op mijn consciëntie ja. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Consciëntie. Consciëntie, dat is het. op mijn consciëntie niet willen. Nee. Wel, hij zocht nog naar de versie van de dokter, Frans. Ja, maar ik ben er een dagen, maar het zit, zit vanachter in mijn kop, maar ik, ik komt er niet ja, uit. Het ja. Ja, was toen zelden, Frans. Jemand moet wel mijn kop Het was toen Ja. <coughs> en daarop komen, hè, en ik twee uur daarna zeggen, ik weet het verdomme, ik kan, ik weet niet meer. Ik kan het niet uitbrengen, het is geen avond. Zal het zal wel binnenvallen. gaat toch nog niet. zal het wel binnenvallen. En dan oh, daar ga ik één schoon uh, uitdrukking van geven, dat zijn de verschillende die in in toel van zich had zien ja ja ik weet wat dat, dat wil zeggen. Hè. Uh, yeah. Ja, eigenlijk is dat toch niet met Nee, uh, hè? Niet waar, uh, bijvoorbeeld, dat hij een snof uit zijn neus haalt. Uh, ja. <lacht> en dat is goed. Hè, dat, maar, alhoewel dat dat doepleerlijk is. Hoor. Ja, het, ja. Het. Ik weet niet wat dat leerlijk zit van de tweeën. je zit er malueren van doen. Hoor. Ja, ja, goed, ja. <lacht> Oké, okay, dag in de Frans, goeie zondag, beste Dag. dag groet, ja. en, Hallo. Hallo, Rode. Dag Maurice. Julien gezellig, zoek achter dat, dat voorschrift van ja maar, ja, maar dan niet ja, vinden nee. Dat is een Ordonans, ja, ja, ja, ja, ja, Een Ordonans. Een Ordonans, graag hè. Dat doen ze hè. Ja, dat ja. doen ze niet, maar Vriegers mensen dat wel, hè. Nee, nee, nee. Een Ordonans. Ja. Ja, maar weten weet nou allemaal wat dat een Ordenhans is? Een Ordenhans is bij het leger, he. Dat is iemand leger? Ja, natuurlijk, ja. Maar ja, ja. een Ordenhans? Een Ordenhans, dat was een ordonné, ja, dat is het Franse ordonné. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Voorschrijven. Da goed, doctora ja. Nou, ja, natuurlijk. Dat Doctora voorschreef, dat goed onderzocht, dat. De Gevisenteerd, of ge is ja, gevisenteerd. Ja, ja. ja, maar goed gevisanteerd, Ja, ja, al ja, we nou wel ik. op verschillende manieren uitgesproken. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En dan nog dat opladen, dat is eigenlijk. Uh, en synoniem nog van aanleren, hè, joh? Ja. Je kunt iemand opvoeden, je kunt iemand al iets aanleren, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Dus dat is niet opleren, maar aanleren. Ja. En dan uh, klimplanten, dat moet je ook opladen, hè? Klimplanten. Ja, ja, dat ja. Ik had ja, ja, daar ook op geschreven. Een jong bunker, zo dat zijn en draad Ja. Maar dat is meer een boomlaan, hè? Een boomlaan, ja. Ja, maar ja hem toch opladen. Opladen, ja, ja, een jong plantje. Naar vorm geven. Ja. Ja, dat is juist. Ja, ja. En dan nog, dus, ik kan, mij niet, ik, ik kan mij niet ophalen. Ik moet precies naar, het, naar, naar, naar, naar, de, naar de wc, hè? Ah, ja. Ah, Ja, ja. ja. En zelfs dus bij dat opvoegen, dus als je nou bijvoorbeeld um, iets hebt van een bepaalde waarde en, en je begint daarover dus te stoppen te stoppen er eh, zijn dus altijd dus zomaar uh, een overwaarde aan te geven. Hè. Dan is het ook zijn, jongen, dat, oplogen, dat is bij de Rokke, zijn jongen, moet dat zo niet opvoegen bijvoorbeeld, als zoveel bewijt. Ah ja, overwaarderen. Uh, ja, ik denk dus dat dol, ja. Dat is zoiets gelijk als een gat, hè jongen. Ja, ja, inderdaad is zo, dus zo het gat, ja, een ja, maar ze zeggen ook dus tegen een hol. Ja, Dat trok ver... in een hol. En een trok in een hol. Ja, ja. Een hol. Ja. ja. En daar ligt mee ol. En daar ligt meer een hol in zijn kaas. Dat is een ol, ja. Ah ja, hij ziet een ol. Een ol in haar kaas. Ja, zeker, ja. En dan, ik geef mij, dat is bij kinderspelen, dat dat me eens is, gebruikt, hè. Ik geef mij hè In het kinderspel? In het kinderspel, ja. Bijvoorbeeld in kati jaren of zo, of wat op deze of geen, en, en, en je weer moe en je moet zo blijven staan. Dus dat zegt het, dus ik geef maar, dus uh, ik laat me vangen. Hè. Dat zit sowieso in die na zo, hè? Ja, ja, ja. De grote minste dan dat ook, hè? Hij gaf hem, hij gaf hem. Ja, hij gaf of hem. Of ja. ik geef maar. Ik geef ja. maar, ik geef me over, hè? Ik pas. Ik pas, ja. Zou je nog kunnen zeggen. Ja. De afkorting van PTT, dat weet ik niet. Maar we zagen RTT, dat weet ik wel. Weet u dat? de RTT? RTT, ja. Rap de <laughs> Rap terug Rap terug ja. Maar PTT, dat heb ik niet gehoord. Dus. Nee. Maar ik kan daar nog in, hè. Dus TB, de mannen van de Brussel, van de Een tram, hè? hè? Ja. TB, hè? Dat was een Ja. Taman Bukta. Taman Bukta. ja. En dan, de mannen van het water, T-M-V-W. Ja. Dat wilde van zeggen ze, te te werken. Oei, te muugfete werken. Te muugfete werken, <laughs> T-M-V-W. <laughs> <laughs> <laughs> maar dat PTT, de WDP, de dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. een <coughs> Hoe zeg je? Met een tinteken, weet je dat niet? PDD? Nee. nee, dat weet ik niet. Ik kan dat niet. Ik kan het niet zeggen dus dat ik het ook al gehoord heb. nee. Het is toch altijd het niet dat te maken met Lorda. Ja, dat ziet dat zeker. ziet dat zeker ja. Maar dat rap terug Thijs, ja? Terug, wel gebruik je dat toch weinig, Wat ik eigenlijk meer weren. Ja, maar ja, maar toch zeggen ze het zo ja. Ja, ja, ja. Je ziet dat je rap ja, zit Ja, dat weer maar niet tegenstaande. Dus ja, maar ja, weer, dat kan niet. Het dus Mo moet dan... op de woorden kloppen, hè? Ja, ja. ja. ja, ja. Er zijn daar nog schoon varianten op, hè, Maurice. Ja, maar dat zal wel. Ja, ja dat ja. zal wel. Ik, ik, ik, ik kan ze allemaal niet, hè, natuurlijk niet. Hè. Je ziet, de fantasie van de taalgebruiker is uh, zeer groot geweest. Ja, ziet er zeker uit. En de zin van rumoer trouwens ook. ja. En al en overhand. Ja, al ja, overhand. Al overhand, dat is ja. ieder op zijn toer. Bijvoorbeeld bij het kaarspelen. Dus, hè. En je moet al overhand geven. En niet achter een nacht een ander. Dus, al overhand geven, is dus dat Al overhand ja. geven, ja. ja. Of al overhand. He, nou bijvoorbeeld, dus als je moet gaan waken bij een zieken, dan zijn meerdere kinderen. Ja, moet moeten dan overhand gaan waken. He. Ja. Zo zie ik het, tenminste. Ja, ja, ja, ja, ja. Afwisselen. Afwisselen, ja. Ombeurten, ja. Opbeurten, ja. Opbeurten, ja. Ombeurten, ja. Ja. ja. ja. Zo zie ik het. Ja. Is dat een alleen een ba-woord? Dus staat dat alleen ba-werkwoord? Ik zie toch anders er niet op dit ogenblik. Ja, dus er zullen nog bij de reacties op komen, zeker? Ja, hopelijk, hè. Dat oplaan, zeggen ze dat ook niet van, van, van mensen? Hij is hem aan het topplaan. Maar we werken met een hulpkook. Ja, maar hij is hem nog aan het topplaan? Ja, ja, he? ja. ja. Ma maar ook in de zin van uh, meepakken? Naar de Rijkswacht of... of, of naar uh... Ah, ja, oplaan. Hij is opgeleid. Ja? Een wegdoen, hè. Ja? Geboeid wegvoeren. Ja, ja, ja. Ze hebben geen oplaan. Ja, ja, ja oplaan, he? Dat is juist. Dus eigenlijk uh, aanhouden... Meepakken. Zie je, Prins, dat is dus van goed afgeschoten. Ja. Dan hebben ze de, de Bergenstraat, hier de Bergenstraat, de opgeleerd opgeleid. Ja. En mijn vader was toen een kleine ket. En dan liep ik daar naartoe met een klein man dat nou wel eens in zijn hol. Met de champetter en twee zijn darmen. Zie je, Dat zal een gebeurtenis geweest zijn. Ja, Allee. daar klappen ze aan nog van. Ja. Uh, Julien dan uh, uh, dat rond venster uh, daar gaat er ook geen andere woord ja, rond... een rozas een rozas is er een verschil tussen een rozas en, en een uh, osnoog of is dat nog iets anders een rozas nee. een rozas was precies grudder nog grudder in de dingen dat ook in de gotiek, in de kerken zo op boven. De gotieke vensters van achter in ja, de gevel, ja, ja. een ja, grote rozas. rozas. Gebruikten ze dat in, in de, in de volkstijl toch niet, niet veel andere dingen, een, een rozas? Het met roos te maken. Hè? Ja, ja. Dat komt na van op in de moderne grote ronde vensters zo. Alleen van buiten toch groen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat zal ook wel zo. Misschien vannacht ook vierkant zijn. Uh, mm, nou hebben ze de gesluit, middel hebben glas rond te snaan. Misschien wel, ja. En dat nou, komt op kop aan. Als je iets rond moet afreizen. Ik heb nog keer eens in zijn doen in het schuinwerken. Daar vloog een splinterzijt. Oh, verdikken tegen de muur. Tientallen centimeters lang, waar men op dat kop had. Hè. Ja. En in dat machine kapt hij daar gewoon naar nou, kunnen gaan eten. Hallo? Ja, goedemorgen. Dag, Herman. Herman. Heel veel heb ik er niet bij aan toe te voegen, maar wel bijvoorbeeld het volgende: dat wordt rond een hoed. Ik, ja, goed, het, ja, ja, ja. Het, het valt mij op dat in het meervaart een hoed hoe is. Hoe is? Ja. ja. En in, in het, klei, het, het verkleinwoord... Een oeiten, een oeiten... Een oeiten... Of een oeiteke... Ah, waar is het? Een oeiken? Een oeiken. oeiken, ja, zeker. oeiken ook, ja. Ja, inderdaad. Dat is toch iets speciaals, hè? Ja. meer nou, meer een Hebben we dan nog uh, voorbeelden van Lode? Het is uh, eigenaardig. Oeijes en oeiken... Dat oeiken is een diminutief, is een verkleinwoord. Ja. verkleinwoord. Ja. oet oeiken... En de oe blijft lang. Ja. ja. Terwijl bij oeies. Waar een verkorting hebben, en de D een J-wet. Ja, en je, ja, inderdaad. Oeden, oedens, oeiens, oeiens. Okay. De, de N gaat weg, oeiens. Ja. Oeiens. Okay. Maar het verklaanwoord is, ik is dikke goed als oeiken. oeiken. En, en ga je ook oeiten, oeiten goed? Een Oiten? Ja, dat hoort toch ook wel? Ja? Een Oiten, oeikens, ja. ja. ja maar met oed zijn er nogal wat uh, uitdrukkingen. Ja. Er nog geen eer op gereageerd. Nee. He? Niet, he? Met een goed in de hand komt men. <tomt> men door door het, het land, een ja. spreekwoord. Ja, wel, dan... een van de spreekwoorden, ja. ja dat algemeen uh, Vlaams is, hè. Maar... Ja, ja. We zie je natuurlijk naar plotselijke uitdrukkingen. Ja. Rondaan Noed. Je moet er zeker zijn, maar. Ja. Ik, voor het ogenblik vind ik het ja, ook. Ja, nog. ja, voilà, op a, op a, <laughs> op, op ja. Wel hij de meest op een. op zijn achtermaag. Ja. <laughs> <laughs> of zijn rabel. Ja, <laughs> of zijn <ollenmaag. laughs> Ja. Ook al. Voor naar een oorlog. Voor naar een oorlog, ja. ja Daar hebben we nog over gesproken. Hè. Ja. Een onhandige, hè. Iemand dat, dat niks wijd is, Allee, of dat zeer onhandig is. Voor ja. aan een oorlog. Je kunt ermee niet doen. Ja. ja. ja. Eén die zich niet kan verweren. Eén die niet kan vechten. Eén die niet kan vechten, of ja... Ook een onandige ook. Iemand ja, ja. Ja. Ja. dat zijn plan niet kan trekken. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, dan ja, ja. Een andere, dus in oorlog ja. moet dat kunnen wijren hè, ja. Ja. en aan man staan. En iemand dat dan niet kan, goed en mee naar een oorlog. Ja. Ja. En voor de voorschrift van die dokter had ik ook een ordonnans opgenomen. Toch, ja? Maar, ja? Ja, ja. Een ordinans. Maar lang moet naar zoeken. Ja, ja, ja. Hey, dus, uh, het is uh, te, inderdaad gezonken. Hè, en dan heb ik het opgezocht in Kramers hier. En uh, met al de andere betekenissen dat er nog van ja. aan ze zijn in Frans. Uh, zit het er toch ook bij, het voorschrift van een dokter. Ja. Ja, ja. uh, Zouden ze dan ook het werkwoord ordoneren gebruikt hebben? Dat weet ik niet. Dat heb ik toch nee. niet genoteerd nergens? Nee. Maar dan ordonnans, dat was ja, bekend, hè? Ja, en ja, ja. is, dat is uh, en dat dan militair ordonnans, daar waren ze daar ook nog vier op, hè? Hij was ordonnans van, ja, van de kapitein. Juist, ja, ja, ja. Zijn getaquissen, zijn riemen opblinken, <laughs> zijn op koperkoissen. Want dat was een goed sjofker, hè? Ja, ja. Dat deden ze, blijkbaar geirn. Ja, ja, ja, En dat was een pionier van van van zo uh, ordonnans te mogen zijn. Inderdaad. Uh, ik kan me niet ophouden, daar heb ik diarree opgeschreven. Ah toch? Ja. ja. ja. Dus, dus de maar de de niet in de zin van uh, ziek zijn, dus te bed moeten blijven. Oh, uh, ja, ook. op gaan. Ja. Zeker. Ja, ook, hè? Absoluut. Maar ik had toch eerst diarree opgeschreven. Ah, ja, ja. Komt dat accidentje dat er ook niks te zien. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar dan met betrekking tot, uh, tot, kunt, tot kinderen, hè? Ja. Ben ik hem te laat? Ja, ja, ja, ja, het is een accidenteken. Het is een accidenteken. Accidenteke. Ja, inderdaad, een kindje dat zich heeft bevuild, hè. Ja, ja. ja. Uh, ik nog een paar dingetjes ook. Lijgerand, Hebben je dat al genoteerd? Lijgerand of leigde rand? Leigerand, ja, ja, leigerand. Uh, uh, was leigerand, leigerand welkom. man. ben hier naartoe gegaan, leigerand. Ja. En dat was een schande, dat mocht niet, hè. Je, was moest mee. je moest er altijd mee, je er mee doen. He. Ja, langerhand met niks in aan. aan. Leigerand bij iemand binnenkomen, is dat zo? Nee, langerhand nee. weer. Kom, als je bent opgegaan, en ga je als baan. En je komt weer, je hebt niks niet meer, ja. dan kom Je komt de je... leigerand weer. zo was zo verloren moeitechtig. He. Ja, dat is het. Zonder, dat, dat, zonder, ah nee, zonder iets, je moest, je moest altijd een vrachtbouw hebben bijvoorbeeld. Een he. goeie knaap gaat gewoon op en af. Ja, ja. Dat is aan zoek, hè. Maar ik, dat kwam de legerhand af. Dus met lege handen. Ja, yeah. En Ik weet niet of je de volgende uitdrukking al... Ge... En was ermee mee opgezet, gelijk aan hond met vloer. Ja. ja. Ja. Dat is al genoteerd. Dus met een klanigheid uh, geboord. Ja. Erg blij zijn. Echt, ja, ja. Dus... Uh, Vlucht uh, Ja, zeggen ze, zeggen ze dat niet vooral van kinderen? Kinderen, is eraf ja, gevuld. Ja, of van gevuld, al mensen, al ja. is ga gevuld. Ja, ja, ja, ja. Nee, Ik heb dat goed oh, zuig de buff. Zou dat niet dan Zieu de buff moeten zijn in het begin? Als een nog daar hè? Ja, ja, waarschijnlijk wel. Nee, dat dan, hè? Als het o is, ja. of meer vaart. Ja, ja, ja, ja. Dan is, dan is het. Ja, ja, ja. Man, hey, je gecuneut niet weten zijn ja. <laughs> dat is het is één volkstijl. Ja, precies. Kan het wel zijn? Hè? Ja, ja vandaan eh, ondervangen en een hebben we nog varianten ja, op hè en dat weet ik niet maar ik had ook de chic opgeschreven toch ja. de chic ja dus ja, we zijn er nog hè zijn er nog hè Julien nou zeker ja, <laughs> ja daar kinden er dan nog veel van zijn. ja ja ja ja, ja. want dan nog wel wat eh, nog wat rekenen eh, ja <laughs> misschien dat het er nog react op komt hè vanuit Wambeek uh, of uh, ja. of uh, Zelik of Ternat. Maar dat legerand is toch iets dat ik eh, niet meer niet zo dikker in is hè? Nee, ja wel, wel. wel, wel. Ja, wel ja, ja. Dan zeggen ze nou nog hè, ja, maar ja, legerand. Okay, ja ja, ja. Leger. ja, ja het zal zeker bestaan, ja ah, ja. ja. ja, ja. Het is niet omdat ik het nog niet genoteerd, heb. Maar niet ik kwam mijn legerand weer. Ja, juist. Ja, en en dat was gewoon schande. Ja, dat mocht niet. Hè. Dat mocht niet. Een goede stap gaat gewoon op en af. Ja, dat is juist. We moesten er niet boeien. Vroeger ja. ja. was alles te voet, hè. Ja ja ja ja ja. ja, ja. Wat zien is dat wegsteken in ja. de vaven van ons geheugen. Ja, ja en keer en komt daar boven. Ja. En direct noteren of je een kwijt. Oeh, ja. uh, juist. Je hebt geen uh, humoristische verklaring voor PTT? Nee, nee, nee. Want nee, nee. <laughs> te moeven te werken, dat is heel goed. <laughs> Zo zijn er nog hè? Ja, het is allemaal hier, hè. Ja, iedereen nee, allemaal. Met de PTT puttelke de Graven, zetten zetten, kunt kunnen doen. Tuks kunnen doen, ja, ja. Uh, de... putteke graven, putteke graven, tuks doen. Tentenke, tentenke opzetten. Tenteken zetten, tuks kunnen doen. Op een troks Een troxken tro, mag ook een, een troxken doen, doen, ja. ja, ja dat oei, oei, oei. oei ja, ja. Dat, dat was ook niet vleiend, dat vind ik. helemaal <laughs> ho, ho, ho, En Allee. Iemand voor die noot, voor iemand zijn noot af doen. Ja, ja. ja, ja, ja. Lang een noot af. Ja, want uh, ik heb er respect voor wat die doet, dat doet mijn noot vast. Ja, dat is juist. Als er een kort heet, hè he, meneer, ook, hè. Ja. En dan moet daar een noot aflangen. Dat noot aflangen, ja. ja. Zeg, uh, zeggen ze dat ja. bij jou ook, hè. Dus uh, iemand dat gemakkelijk zijn noot afpakt voor om tv. wie... ja. Zeggen ze ook, daar pak ik zijn noot af. Veu... Veu een noot met een noot op. Ja, ja. Ja, veu een ond met een noot op. Ja, een met een ja. Ja, ja, dat zeggen ze ook, ja. Veu een noot met een noot op. Ik zeg, goeiedag. Ik zeg je tegen... Een noot met een noot op. Ja, een noot met een noot op, ja. dus tegenom, TVW. wie. Ja. Voilà, dat is alles. Bedankt. En tot genoegen een eind. Bedankt, Er is ons gisteren nog gebeld, dan F.T.T. Uh, en met schijn staan ze vroeger uh, tegen een man rap tegen toe. <laughs> rap tegen toe. <laughs> Allemaal juist. <laughs> ze waren toch niet naar het vinden. Hallo? Ja, ben ik het? Ik, ben, ik heb Ja, maar eens ja. Uh, over de Rozasse. Ja. De rosas, dat is eerder dus een versiering en nooit een venster. Hè? Ah. Ze plaatsen dus een rosas in een venster en dat was natuurlijk. dat is Zuivere gotische stijlen. Ja. ja. Zuiver gotisch. Hè, dus, hè. En dat was altijd meestal versierd, dus met uh, ingelegd glas, dat is te zeggen, dus uh, loodglas. Wel, dus. Ja, het glas. Dus, altijd versierd. Hè, dus, dus. Ja. Dat was uh, eigenlijk een, een rond venster, dus een rond ding, een rondzak. Ja. Dus ja. In, een eigenlijke venster, of zij dus, in een muur in een, in een Ja. je hebt dus sommige vensters die dus in kantelen bestonden hè, dus uh, die ingedeeld waren in, zij dus, ja, in steen of een ander materiaal ja. en dan daar bovenin dus was dus eigenlijk dus de echte roze ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk geen echte venster in de versierend element. Een versierend element, ja. ja. Um, en dan kun dus je kunt ook aan noot aan aan naar de wind zetten. Aan noot naar de wind zetten? Ja. Aan noot naar de wind zetten. Dat is uh, precies hetzelfde. Dus je kunt ook aan noot naar de wind zetten. Ja, En dat is voor de Vudula taal? Voor de ja. Voor de ja. Ja. Zeg eens dat in ook dat je een kunt zeggen tegen een hond noot op? Oh ja, zeker. Dat uh... is, jawel, jawel, jawel, ja, maar, maar dat was, maar, zo, uh, e, e, is, ik, dus, uh, het is te zeggen, dus het ik had het opgeschreven, maar het uh, dat het dus gewoon dus over goed ging. Ja. Eh, maar ja, uh, maar uh, er, er, overgoed, daar heb je over een dag gesproken, dus daarna kan ik dat wel verteld. Ah ja. Maar dus met die noot, dus ja, uh, uh, uh, dat wist ik niet. Dus, uh, en um, als er iemand te vroeg komt, hè, Ja. verdunnen. Dat zijn ze jongens toch? Uh, dat is aan een ander man. Dus het is hier nu met een noot op, hè. He, als dat loopt, al dus dan wordt er achtergepakt, hè. Ja, een hier, hè, een hier. Ja, dus zie je. Met een noot op, hè. Dat is hier nu dat is dat hè. Maar eens, kan je de uitdrukking met een noot rondgaan? Jazeker, ja. Natuurlijk, ja. oh, ja. dus dat. Absoluut. Ja, met een noot rondgaan. Als je hebt of zo, hè? Als er vroeger, vroeger dus nou op een trapje was, hè, en bij de kokers, en diegene dat kwam erop dinken, gingen ze toch meer noot rond. Dat ja, ja. zeker, dat. Ja, ja. Gingen ze meer noot rond, hè. Voor de fooien. Ik voor je fooien op te halen. Ja, ja. ja. Ik fooien op te halen, ja. Dat ja. Zeker. En dat was dus ook, dus. Uh, uh, Achter mijn dus dat uh, de we zingen. Ergens in het ja. café. Ja, ja. Ik was ook zo'n bezig staan want Ik dacht, café moest dan niet talen, maar ze ging je regelmatig niet meer moed rond. Toch zeker? Eh, ik ken helemaal nog uh, uit het kaartspelen van vroeger. Ons matant, je weet als je zo'n dag gekort had, dan, dan wist je niet meer uh, wie dat moest geven, aan wie dat zijn doel was voor te geven. Mm. En dan zegt dat eens, we zullen moeten een hoed opzetten. Ah ja. Je weet wel. Ah ja, om te zien wie, wie, wie, ah, wie had, wie dat dan, aan wie dat de beurt was om te ja, geven. Ah ja ja, ja, ja, ja. Als je zo'n zo'n gekort gekort zet, dan ah, niet ja, ja, ja, ja. je gekot, zet, dan ah, niet meer ja, ja, ja. wie, wie dat aan de beurt is. Ah ja, oké. Okay, ja. En als je, je niet bedrijven. Je hebt daar geen genoeg hoed op. Ja. En dat al goed en Maurice? Oh, nee, ah, ah, ja, nee. geen genoeg genoeg ja, van ja, ja, iemand ja, op geen, hem. Ja, ja, geen hem niet betrouwen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, betaalt, ik heb ja. daar geen genoeg hoed op. Ja, nee, nee ja, dat is juist. Dat is heel juist, wat dat Ja, zeker. Ik heb daar geen genoeg van op. Ja. Ik sla die niet erg hoog aan. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ik betrouw dan niet. Maar ja. jullie waren dan nog en aan het suik. En Julien weet dat de, onder Frank en die chic. Ja. En, en nog een beetje, ja. hoe dat hem dan nog zeggen? Ja, jong. Uh, ik ken me dan ook. Ik weet dat ik ben de chic, dat weet ik koekjes En onderprang uh, en onderstrond. Uh, onderprang en onderstrond? Ja, ja. ja. Onderprang en onderstrond. Dus, dus uh, ja. En nu gaat het kind hè Julien? Ja. <laughs> Moet ik er iets in zeggen? Iedereen, ja. Onderprang ja. en hè. En oneven. en ja, oneven ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, en oneven. Er, er zijn er nog, ze mannen, we klagen Oneven. Oneffen. oneven. Oneven, even ja, uneffen. Uneffen. Uneffen. En uneffen. Je, dat is een meervoud, hè, Julien, ja, Oneffen. Ja. Unef Onafhankelijk en oneven. bedankt, Laris. Hallo, ja, dag Lode, dag Albert, dag je, ja. Uh, ja, 1785, <laughs> postnummer <laughs> toch niet Toch waar. <laughs> zeg, ik val nog maar Justin, ja. maar enfin, ik heb hem toch gehoord, uh, vanaf waar dat derman daar zei, van de lijgende rand. Ja, dus, rand staan. Uh, Mijn vader dat zag dat ook altijd, hè? Nooit niet lijgende rand naar de kinder gaan of, of, of boven komen gaan. Ja. Of, of lijgende rand, nooit niet boven op beneden gaan. Ga zegt lijgender. Lijgende rand, ja. Lijgende rand. Ah. Ja, ja. Moet niet liggen erom naar de killer gaan. Dus is goed, het wow. is gewoon volkswijsheid. Altijd, altijd zien dat je ge, uh, iets meepakt, ja. dat ja. je dat kan dienen. <laughs> ja, en, dat en dan oor, dat je dat bezig over rozas en ossenhoog? Ja, ja, ja. ja. je ja, ja. uh, rozas, heb uh, Het is te zeggen, uh, we hebben naar Bruren het woord goed over, over uh, Nossenhoog. Ah ja, ja, ah, wel ja. Maar een rozas, dat is blijkbaar iets anders. Ja, een rozas dat is dus een, een, een, een, een architecturale versiering. Ja, hè? Ja. Dus in de vorm van een roos of een ster met meerdere te zeggen, ja, hè? Ja, ja. ja. Dus in de dat werd, dat, werd, dat werd ook gebezigd, dus, exemple, in grote vitro's in kerken. Ja. Waarbij ja. bogen en zo allemaal bijeenkomen, komen, voor dat schoen doen te sluiten, doen ze daar ook zo een ronde in. In vitro's, hè. Ja. Zo goed dat schoen uh, harmonieus doen overeen te komen. Ja, ja. En dan hebben ze ook een rozas. Ja. Maar ze maken dat ook dus in dingen, in, uh, in stukwerk, in plekeraar, Veuille tegen een plafond te zetten, hè. Ja. Rosace. Ja, ja, tuurlijk. Dat is dus van, dan noemen ze ook in Frans, rosacee. Rosacee. Rosacee. R-O-S-A-C-E-R. Ja. Ja. Dus je kunt dat ook in verschillende materialen nemen, hè. Dus dat is niet uh, alleen in stukwerk, hè. Je kunt dat dus nemen in glas, je kunt dat nemen in stien, je kunt dat nemen in, in, in, in aard ja. Dat is dus een, een architecturaal versieringsornament, hè. Ja, ja. En de, de Ossenhoog, ja, dat zal onze loïden wel uitgeleiden Ja, hè? ja, dat heeft hij uh, ja, gedaan. Ja, ja, maar dat weet ik. Gedaan, het is trouwens de... van hem dat ik die betekenis had. Lekker als het moet, ja, ja, we kinderen ja, kinderen ja. we kinden, hè. En lijkende rand, dan wou ik dus ook even zeggen, dus, uh, dat dat bij ons thuis zo is: wordt, rand. We waren nu aan het lachen met de mannen van de PTT en de RTT en de TMVW, ah, ja, en ja. Albert. Ja. TMVW, dat ken ik. Ja? Ja. Is dat... Te moe voor... Te moe voor te werken, hè. Ja, te moe voor te werken, ja. Ja. Ja? Maar hè, bij ons uh, is er een ander watermaatschappij inmerkt. Ah, en daar is er niks op? Nog niet, niet hè. <laughs> ik, ik, ik moet je niet laten kennen. <laughs> <laughs> maar dat TVB dat ken ik. Eh. <laughs> en, ja, dat is zo gelijk als in de zin van Rippen. Ja, dat is juist. Ja. Rap in ja. putten. Ja, ja, ja. En, en dan worden daar bezig over uh, onafrangen en chic en ja? onafrangen en klump, ja? onafrangen en bekken. Ja? en offen. Ja. Ik zeg het, dat zijn allemaal zo van die uittrekkingen. Als je ze alleen moet bezig, moet erop bazen. Maar je bezig dat uh, impulsief in de zin, hè. Tuurlijk. En, en, en, en dan is dat soms Susan, dan is dat soms ja. zo. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Allee, ja, goed want ik hoor, Bedankt, uh, uh, bedankt Albert. Allemaal, hey, Albert. Salut. U luistert naar onze 415e aflevering aan die op u uw stekradio. Viva. Bedankt voor het luisteren, bedankt Piet voor de techniek, bedankt voor het goede meewerken en graag tot volgende zondag. Tot los wijk, allemaal.